Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp is teleurgesteld over de magere groei van de Nederlandse economie. Die groeide het afgelopen kwartaal met 0,1% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Kamp zegt dat dat niet meevalt en dat er dus alle reden is om bedrijven te blijven ondersteunen. De groei viel trouwens vooral tegen door de beperking van de aardgasproductie. Het ging wel goed met de export, de consumptie en de investeringen. Minister Dijsselbloem vertrouwt erop dat het belastingplan binnenkort door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer erover, maar er wordt nog aan het plan gesleuteld om ook een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. De kern is een belastingverlaging van 5 miljard euro. Dijsselbloem zegt het bijzonder te vinden dat daarover in de Tweede Kamer zoveel ruzie kan worden gemaakt. Minister Koenders vindt het realistisch dat Nederland 117 miljoen euro moet bijdragen voor de opvang van vluchtelingen in Turkije... Gisteren presenteerde de Europese Commissie plannen voor een noodfonds van 3 miljard euro. Koenders sprak tegen dat Europa onder druk van de vluchtelingencrisis tegemoet komt aan alle Turkse wensen. Amerikaanse media melden dat Jihadi John dood is. De Britse IS-terrorist zou om het leven zijn gekomen bij een Amerikaanse droneaanval in Syrië. Het Pentagon heeft zijn dood nog niet bevestigd. Jihadi John heet eigenlijk Mohammed Mwazi. Hij werd bekend doordat hij als beul te zien is in onthoofdingsvideo's van IS. In een huis in Beieren zijn de stoffelijke resten gevonden van vermoedelijk zeven baby's. Hoe lang ze al dood zijn en hoe ze zijn omgekomen wordt onderzocht. Ook zoekt de Duitse politie nog uit wie er in het huis woont en wie de politie heeft geïnformeerd. De lijkjes werden gevonden in Wallenfels, een dorpje in het noorden van Beieren. Het weer. De komende uren zijn er perioden met zon. Vanmiddag volgen vanuit het westen weer buien die snel naar het oosten trekken. Vooral in de noordelijke helft kan dat gepaard gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden. Het weekend wordt ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 alles langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. Het, het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu ZFM luncht. Zeer welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van ZFM Lunst. Twee uur lang tot twee uur lekkere muziek. Stukje cabaret, rond de klok van één uur. Niels, regionaal nieuws. Weerbericht natuurlijk niet te vergeten. Uh, straks met mijn sidekick uh, Toet Spaans. Nee, nee, ze heet tegenwoordig anders. Even door, hierom zeg ik dat nog weer? Kraaistein. Ja. Aans of zijn? ze zal gewoon straks bij mij zijn, ja, ja. Was er een beetje aan het rijmen, hè? Sinterklaas een beetje voorbereiden. We gaan er niet met een rokertje. Sommigen zeggen, als je dit nummer draait, Rollover Beethoven, dat Beethoven zich zou omdraaien in zijn graf. Daarom draai ik het vaak twee keer, dan ligt hij weer goed. Hè? Zo. <laughs> nou, ik zat meer aan die film te denken, die hond. Geweldig. Ja. Ja. Ja. U hoort, luisteraars, uh, Toet ja. Krijs, nee, moet ik tegenwoordig ja, zeggen. Ik je? Hè? Ja. ja, ik, ik kon wel hier net aan een Spaans. Ja, maar ja, met dat de denk zo ik weer staat met... het op het bandje ook nog. Hè? Ja, dat Hoge. deed ik met de Spaanse slag natuurlijk. Maar, uh, <laughs> Het moet kraaienstein zijn. Hoe, ja, officieel hoe, wel, ja. Hoe bevalt het nou om, om, om uh, in stein te kraaien? <laughs> ja, nog steeds hetzelfde <laughs> als daarvoor eigenlijk. Dat is heel saai. Er verandert ernstig weinig. Een stukje is trots, dat, dat is wel zo. Ja, ja. Um, uh, dat je dat officieel kan doen. Maar ja, van een hele bijzondere bruiloft en dan ook nog met een uh, met een andere jong stel daarbij die ook ging getrouwen. Ja zeker. Vertel, vertel nog eens even voor de mensen die dat gemist hebben. Die het gemist hebben. Um, uh, mijn zoon en ik zijn allebei uh, getrouwd op dezelfde dag, dezelfde plek. Ja, en, niet uh, met elkaar toch? hè? Nee, met onze, met onze liefjes. Ja, dat was het ja. einde van mijn zin. Ja. ja, maar het klinkt wel raar hè, als je zegt... mijn zoon en ik zijn getrouwd. Ja. zijn samen getrouwd zelfs. Ja, ja. een hele hoop jongetjes willen met hun moeder trouwen. Hè? Ja, en een ja op... hij vroeger ook. En dat ja. is nu, nu toch echt gelukt ook nog. Fantastisch. Ik ben, ja. ook, ben nog steeds een beetje te hoesten. Neem niet kwalijk, luisteraars. Als ik af en toe een beetje door de microfoon blaf... en de speakers komen bij u thuis de radio uit... dan is het mijn schuld, maar vergeef me. Mea culpa, mea culpa. Ik, ik let er gewoon erin, joh. Ja. Komt goed. Hey, je, hebt, je, je hebt straks nog bijzonder Niels, heb ik begrepen. Ja, we hebben een ontzettende leuke lekker in Zandvoort. En die komt het zelf, uh, komt ze het presenteren, dus... het? Uh, oh, wat, wat, ja, wat, bijzonder, wat, primeurtje. Wat, wat lekker is dat in Zandvoort. Ja, haha, ja. echt wel. Helemaal fantastisch. Ja, uh, ik zal even kijken of ik nog wat lekkers Nederlandstalig heb. Oh, dat heb jij vast ik, wel. Ja, heb ik ooit, gezet, heb ik ooit gezegd. Kijk, kijk even... Ah, die dus, hebben ik, ze... Ik, ik, Kijk, oh, hij zit er niet. hij zit, hij zit er niet. Nee, hij zit Meneer Kraaienstein ja. nee, zit er niet. Dus die kan het gewoon... Uh... Die heb ik ooit gezegd, hebben ze een keer live voor mij gezongen in de Watertoren. Is dat zo? Ja, serieus. Omdat? Het was bij het uh, um, programma dat, was... van Robert en Brink toen. Oh, Oké, okay, maar was dat Koen Wout? Tussen die het zoek? Ja, Koen en Chris. Tja, ja, tja. die waren er met z'n tweetjes. Wat een bijzonder. heer. Wat een honor. Nou hè. Yeah. Yeah. Ja. Ik wou dat ik dat een keer kon meemaken. <laughs> Have I told you lately that I love you? Nou, dat is natuurlijk een mooie Nederlandse vertaling geworden... de groep Lousseau. We hebben het over Koentje en Chris Bouders. Ik speel viool hier. Wist je dat? Ja, tweede. Charles <laughs> van Noorwegen is dit. <laughs>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 Ja, het mooiste is me overkomen. O oh, de mooiste droom van alle dromen. Want jij hebt mij betoverd. Je hebt mijn ziel veroverd. Je maakt me beter, ik haal van jou. niet. op mij als de zon Aan het eind van de dag zie ik steeds weer die laag om je mond. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw. Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. me beter. ik hou van jou. Nou, Toeten, dat ze dat voor jou hebben gezongen. Lara, Wat gaaf, hè? Ja, daar ja, smelt je toch van. Hoe is het eigenlijk? Bestaat de groep zo nog? Of ja, zeker. Uh... Oké, okay. ja. dus die, die zijn nog steeds stevig bezig. Ja, ze hebben volgens mij um, twee of drie maanden geleden weer een nieuwe CD uitgebracht, voor okay. zover ik het kan herinneren. Mhm. Mm Weet je wat nou zo leuk is van ZFM Zandvoort? Uh, dat het programmaaanbod zo, zo gevarieerd is. Ja. Zo hebben we namelijk aankomende dinsdagluisteraars... pak pen en papier, uh, zet het in uw agenda. Als u een moderne iPhone heeft, daar zit ook zo'n agenda op. Dus dan kunt u dat automatisch kunt u dat, uh, in die agenda vastleggen. Want dinsdag heb ik het dan over. Al, al in, late in de middag. Dan begint het om vijf uur. Tot s'avonds acht uur. Dan komt de allerbeste rock en blues voorbij op de radio. Doorkijk blueses voor de heren. Ja. Uh, en korte rokjes voor de... Ja. <laughs> ook voor de heren. <laughs> ook ja, voor de... ja, ja, ja. Ook voor sommige dames. Hè. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Zo gaat dat. Uh, maar rockmuziek, bluesmuziek. Dankzij Willem Bruis. Want Willem Bruis gewoon lekker gewoon door. Hij staat hier... Uh, of hij zit hier in de keuken mee te bruisen. Uh, uh, we gaan uh, uh, vast een klein voorproefje uh, uh, doen. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got mad on your face, you big disgrace. I can all over the place singing we will we will rock you we will we will rock you buddy you're a young man hot man shouting in the street you're gonna take on the world someday you got blood on your face a big disgrace waving your banner all over the Somebody better put your bag into your place We Bruis die staat hier naast me gewoon. Uh, Bruis ga even zitten. Heel even zitten. Maar wil ik wel even weten hoe jij gisteravond gebruist hebt hier in de studio. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Want oh half, my god. Half de Verenigde Staten schijnt meegeluisterd te hebben bij Sieven Zandvoort. Als ik het goed begreep heb. Ja, ik ben ik dan? Ja, ik ben daar. Ja. Goedemiddag. Uh... Charlotte Toet en Roze die hier ook. Ja. Ja. ja. Nou kan je het zelf nog even aanvullen. Want ik kon je net al aan dat je dinsdag een blues en een rockprogramma. Of is het rock en blues? Of die, welke volgorde prefereren? Eerst het rockje en dan de blues? Of eerst blues en dan de rockje? Dat hangt een beetje van de temperatuur af. En, de, en hoe kort het rockje is natuurlijk. Hoe kort het rockje is en hoe langer het nummer natuurlijk. <laughs> ja. Ja, het is een soort maar dan in blues, zeg maar. In blues. Het gaat er helemaal nergens over. Ja. Nee, maar luister. Ja. Uh, uh, van smiddags uh, 5 uur tot s avonds 7 uur. Nee, acht uur. 8 uur. Oh, ja, okay. het is 3 uur. <coughs> um, ja, ik moest even hoesten weer. Ja. Ik, uh, wil zeggen, hebben we een verbinding met Pieter Buren nou? Of? Nee, nee <coughs> dit was gewoon een, een blaffende zeehond. Oh, oh, oh. Zie Heb jij wel eens een verkouden duif gezien? Nou, dat is, je zit nou een verkouden duif. Nou dus ja, ik, ik zag je net zitten. Ik, zit, ik denk, nou, dat die nu alleen voor dat die opgedroogd is hoor. <coughs> maar ja, goed. Uh, je, je, je geeft... blijft een snotveentje zo, hè? Ja. En blijft een snotveentje. blijft een snotkereltje. Ja, ja, was 1,38 ja. meter. 38, ja. <coughs> Maar, um, Vertel. de rock en de blues. Denk, ja, die, erom die... Bruis, denk erom, Bruis, dat ik heel goede connecties met Sinterklaas heb. Ja. hoe meer jij heb... tegen mij tekeertrekt. Uh, uh, dat ga ik allemaal doorgeven. Ik heb er iets over gelezen over Facebook. Over, over, over attacks en aanvallen en zo. En, uh, nou, het is dus niet uh, bedoeld als een aanval natuurlijk. Het is uh, gewoon... Uh, <lacht> ja, het is een, uh... Kan iemand misschien even die zeehond in de... Ja? <lacht> oh. nee. Wat is het toet? W wat heb jij nou? Niks. Nee, niks. Nee hoor. Nee, nee, ik word nee. altijd heel nerveus als je over Sinterklaas begint en zo. Ja, daar weten we alles van. Maar dat, dat heb je. Jij hebt hem met Sinterklaas, je hebt er met Heintje. Nee, dat heb ik... Ja. Met Heintje heb je dat ook, hè? Nou, ik heb er juist niks mee. Dat, dat, met Heintje dat is hem. Niet. Nee. En ook met Sinterklaas niet. Sorry. Nee. Nou ja, goed. Voor de kinderen wel, hoor. Ja. Maar hij was niet. op de boot van voetballen en de bal die viel in de greppel. Ja. En nu is hij heel stevig aan het roeien met al zijn pieten komt hij naar MEP. Nou, wie lijkt? Meppel ja. Meppel, ja. Ja, Meppel, ja, Meppel, Daar ja. ligt hem in de uh, Ja, bij het bisteen zeg maar, je, je moet ja. er nou twee kilometer ongeveer linksaf. Maar, waar hebben we het over? <laughs> maar nog even over de, over de rock en de blues. Um, ja. Het, het, het beste van de rock komt gewoon voorbij. En dan heb ik het niet over, over de zware metal of wat dan ook. Nee, het is gewoon de bruisende rock. Ja. En uh, een beetje afgemixt met, uh, met blues. Uh, wat uh, wat trekketjes en. Uh, ik bouw het heel rustig op, want vijf uur, ja, er zitten we zitten allemaal uh, aan de eettafel als het goed is. Ja. En ik wil niet op mijn geweten hebben dat de pannen met aardappels over de tafel vliegen, zeg maar. Dus maar. Bouw, wij bouwen dat rustig op. Het is een soort uh, tussen app en vloed, maar dan met rock en blues. Ik maar. heb in mijn, in mijn, in mijn uh, leven nog maar weinig mensen ben ik tegengekomen die uh, geen fan waren van rockmuziek. Er zijn zoveel variëteiten uh, als het gaat om rockmuziek. En ja. je hebt zoveel genres. Je hebt rustige muziek, je hebt, je hebt uh, ja, wat wildere muziek. Iedereen he, kan er eigenlijk zijn eitje in kwijt. Vooral duiven, duiven-eitjes. Nou, ik heb liever wel dat iedereen het eitje bij zich houdt. Anders wordt het zo'n band hier. <laughs> Oké. Okay. Hey? Nee, helemaal gelijk. Maar um, het is, het, het is het, een gevarieerd programma in ieder geval. En het, net wat ik zeg, het is geen keiharde rock, geen, geen, geen metal of wat dan ook. Het is gewoon fijne muziek, uh, mm -hmm. rockballads. Hé, hey, maar Willem, want er zijn de luisteraars misschien wel schiers. naar. Nou, hoe, ja. hoe gaat het met jou? Want jij bent natuurlijk een tijdje... Uh, heb je wat minder uh, hard gewerkt hier? Bij die, dat, ja, dat ging, ging was... om medische redenen. Medische redenen. En, ja. Uh, uh, nou ja, goed. Het, de stand van zaken is dus nog steeds dat... Uh, ik uh, wacht keurig netjes op een telefoontje dat, uh, dat de man met de witte jas zegt van... Nou goed, ik heb plek voor je, kom maar. Ja. En... Uh, nou ja, goed, daar wacht ik op. En gaat dat nou, gaat dat nou, want uh, mogen de mensen weten wat je hebt? Dan moet je zelf maar vertellen dan. Nou ja, god, dit oh, is, is niet zoiets ingrijpst zo. Een Nieuwe hartklep, nieuwe uh, hartklep. Ja. Maar doe, want dat is mijn vraag dan. Is dat, gebeurt het nou laparoscopisch? Of gebeurt dat moet je echt je, je, je, je, je borstbeen doormidden? Dat weet ik niet, dat laat ik aan de dokter over. Ja. En ik heb gehoord uh, dat. Uh, ik heb wel als verzoek ingediend dat ik het niet op een maandag wil, omdat. Oh. Nou, omdat die dokters, doktoren en zo... die schijnen er al bekend te staan om hun uitgaansleven. Oh? En dan heb je toch liever niet dat, hè, dat ik de maandagmorgen om acht uur er lig... en dat ik dan uh, uit de narcose kom... dat ik in één keer een, een, een borstvergroting heb gehad of zo. <laughs> hey, dat, dat, nou ja... Ja, is ook nooit weg. Nee, maar toch kijk, die tijd. Kijk, die kan, die je ook die tijd. Uur, kan je ook uren overkleppen, toch? Oh, hou, op, <laughs> hou op, hou op, hou He? op. Maar het is in ieder geval zo dat ik. Ik zit er nog steeds op te wachten. En ja, maar we spotten ermee, maar, maar het is. Ja, nou, je moet er wel mee spotten, hè? Want anders houdt het mij niet op de benen en dan kan ik niet bruisen. En, uh... Ik kan in ieder geval. Kan ik, kan ik je mededelen? Ik heb zelf ooit een open hartoperatie gehad. In het Onze Lieve Vrouwengasthuis in de. In de Amsterdam. Dat klinkt op zich spannend. Allemaal uh, vreselijk lieve vrouwen, onze lieve vrouwen om me heen. Oh ja. Ja, uh, maar uh, uh, ik, je wil het bijna niet geloven, maar na elf dagen, dat was uh, vijf dagen in het Onze Lieve Vrouw gasthuis en uh, zes dagen hier in het Kennenberg gasthuis in, in uh, Schalkwijk, in Haarlem, mm -hmm. liep ik gewoon weer buiten. Nou, kijk. Ja, nou, nou, en dan had ik echt, uh, mijn borstbeen is dus wel doorgezaagd. Ja. Ik heb aan een hard machine gelegen, maar ja. mijn hart heeft stilgestaan. Ja. Alles gereviseerd, dubbel doorgesmeerd. Nieuwe kleppen, alles bijgesteld. Ja. Uh, olieververst. Uh, nou, noem alles maar op. Ja. Uh, nieuwe bougies. Contactpuntjes ook uh, vernield. Je kunt het zo gek niet, je bezinnen. Oh, en ja, na ja, elf je. dagen, maar dat kwam Willem omdat ik natuurlijk, ik ben geluk, uh, ik heb geluk gehad. Ik, ik, ben preventief geopereerd zoals dat heet. Preventief, en preventief. Dat wil zeggen, dus ik had nog geen hartinfarct of iets dergelijks. Neen, nee. het is bij het toeval ontdekt die ja. vernauwing die ik had. Ja. En toen hebben ze kunnen opereren voordat ik een hartinfarct kreeg. Dus mijn hartspier is nog helemaal uh, uh, ongeschonden, zeg maar. Ja, ja. En uh, ja, omdat ik gewoon Daardoor een wat betere conditie had, liep ik met elf, na elf dagen liep ik alweer vrolijk door de, door de, door de stad te, te, te fluiten. Te nou ja, maken. zo denk ik natuurlijk ook. Kijk, en als ik weet wanneer het allemaal gaat gebeuren, mm -hmm. euh, dan kan ik op het moment dat ik dus echt de datum heb, gelijk alweer een nachttuitzending in plannen, zeg maar. Want ja, ik bruis toch door? Je bruist gewoon door. En Niet en, te stoppen, die mannen. Uh, en weet je, ik krijg een, een hartklep van een Ferrari. Dus uh, dat denk ik kleppen, dat dat is een gek zometeen. <laughs> Het ja. van verre is het nou aankomen, dat, uh, Ja, Wat ja. zeg je, Cheryl? Is het nou ook zo, dat, dat vraag ik me dan af... moeten die kleppen nou af en toe ook gesteld worden? Want dat is bij een auto ook zo, hè? Kleppen moet je af en toe stellen, toch? De, nee, ik heb zelfstellende kleppen, heb ik zometeen. Oh, zelfstellende kleppen? Ja, dat is nieuw. En maar krijg jij nou een, een, een, een, een, een klep gemaakt van uh, eigen lichaams... Huid of, of, of.? Nee, ik kon of, kiezen tussen een biologisch en een kunstklepje. En ze hebben mij verteld uh, wat een biologisch inhoudt. Uh, dat is gemaakt van een varkensblaasje. Nou ja, als je een hartklep hebt van een ah, varkensblaasje, Ja, maar je zit knolken, dat we niet Dan beginnen straks, hè? En dan je neus verandert. Ja, dat is. En het -er -er is nu al een beetje zo. Ik zo en het allerergste. Je, je hebt een krul in je staart straks. Als ik zo ja. om de hoek kijk, luisteraars, dan zie ik zijn neus nu al een beetje. En ja, dat krulstaartje heb je altijd, het, <laughs> heb je altijd al gehad. Ja, en kijk, ik ben al voorliever van. Van een, een liefhebber van, van een hele goede rook was. Dus ja, het wordt alleen <coughs> erg gezegd, maar erger, zeg maar. Nou, het wordt een zootje hier in de studio. Het wordt echt een zootje. Het wordt echt een zootje. Goed, We gaan maar een oudje draaien van de Bloeddynes. Doe dat maar. <coughs> Ramona, I need You always remember the rambling rose you wear in your hair, Ramona. When day is done. Een mega hit, zo in de jaren, begin jaren 70, denk ik, eind jaren 60, weet ik veel. 1971, februari. Kijk, dan zat ik er niet ver naast. Nee, de Blue Diamonds. En heb je gezien van de week, Willem, dat er ook een blauwe diamant werd geveild uh, op televisie? Oh ja. Ja, een paar miljoen heeft hij opgebracht. Het is echt waar. Een, een, een blauwe diamant uh, gezet in een ring. Ja, en, ja een van de uh, grootste opbrengsten gedurende een veiling van een diamant. Dat is ongelooflijk. Nou, dat waren niet de Blue Diamonds zoals we die net hoorden. Want die hebben ook wel aardig verdiend in die periode dat zij populair waren. Maar geen miljoenen, dat, dat geloof ik niet. Er is er, eentje is er overleden, eentje leeft nog, heb ik begrepen. Ja, Riem leeft nog. Ja. En, uh... Oh, daar heb je nog contact mee ook. Heel af en toe. Ja. ja. Zeg, had jij nou ook gisteravond in de uitzending van Tussen App en Vloeter... bepaalde diamantjes die voorbij kwamen? Ja, Vertel. het begon met kietelsteentjes, daar ja, begon het mee. ja. Nee, nee, nee, nee. Nou, kijk, uh, als ik tussen Ebbevloed overneem van jou... dan wordt het toch altijd een iets ander programma... want ik, ik bezit namelijk Ja, ik krijgt de... maar allemaal belletjes van... duifje je hoeft niet meer terug te komen. Nou, leuk hoor. Leuk, ja, sorry, leuk. sorry. Nee, maar goed, ik heb niet die, die zoetgevoosde stem die jij hebt. Zoetgevoosd? Zoetgevoosd, weet je wel. Ja, dat nou. een beetje zo... Uh, uh, uh, uh. Maar wat ik, wat ik wel erg leuk vond... is dat er dus ook uh, de vaste luisteraar die in Amerika zit... die zat op dat moment uh, in uh, een soort van een, een boekenbeurs, zeg maar... Een boekenbeurs? Ja, boekenbeurs. Boeken, een uh, heel verhaal en zo. Ja. En, en toen zei uh, jij van: Ik ben ook de boeken. Als DJ. Als ik weet niet wat ik hem hoor hoor. <laughs> nou ja, nou, maar in ieder geval, het geluid van ZFM, dat schalde daar door de hal heen. Ja. En um, dat was niet eventjes. Nee, de hele uitzending werd gewoon. Huppakee. Oké. Okay. Even die deur op. Ik kan die zee om naar buiten, Wat knetterig van. Maar die hebben in ieder geval gewoon de telefoon uh, aangezet. En, uh, en het was allemaal duidelijk hoorbaar dat, dat C.F.M. ook daar vertegenwoordigd was. Het was in St. Luke. Dat is, uh, de kerk geloof ik. Daar. Ja. En uh, daar schande dus uh, de muziek van Ebbenvloed. Die schande daar uh, uh, ja, luid en duidelijk door de hele alleen. Ja. De, de, dus dat vond ik wel leuk. En, dus toen zeiden de luisteraars, is dit de Holy William? Uh, en toen zei jij, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Ja. ja. Ja, ja, Nou ja, voor de rest ging de uitzending uh, uh, wel goed. Ik, uh, maar goed, ik draai toch iets andere muziek als dat, dat jij draait? Ja, hoezo? Uh, ja, hoezo? Dat is mijn tekst. Ja. <laughs> hoezo? Hey, <laughs> maar, maar wat bedoel je? Nou, je draait helemaal geen muziek, want ik zie jou weinig met CD-spelers in de weer. Het maar, mij, het heb, mij... je heb je gisteravond geluisterd? Ik heb nee. nee, dat nee hoe het, nee, hoe ik kun ik heb, je dat dan zeggen? Ja, ik heb gevraagd of ik op mag blijven, maar mijn vriendin zegt, je gaat vroeg naar bed vanavond. Ja, en terecht. Dat ja. was vanavond alweer, denk ik. Nou, nee hoor, ik moet vanavond, uh, heb ik bijzondere zaken te verrichten. Dus, uh, ja, moet je weer op pad? Ja, ik moet op pad. Ja, ik, ga, ik ga, heb ik jou, ga ik jou niet meer lastig vallen. Nee, dat nee doe dat maar, nee. maar niet. Maar goed, de uitzending ging over het algemeen uh, ging, uh, ging wel goed. En, ja, uh, ja. Maar goed, er waren wel inderdaad geluiden die zeiden, jammer dat Charles er niet is. Nee, nou nou, nou, nou, ook niet overdrijven, natuurlijk. Nee, maar dat was Ik, een ik vind het aardig van jou ik vind het heel aardig. <laughs> maar in ieder geval, hartelijk dank Willem dat je zo goed hebt willen zijn om het van me over te nemen. Want ja, altijd. Altijd. Ik, was nog niet helemaal, ik ben nog niet helemaal fit, maar gisteravond was het. Nou ja, ik, ik heb eventjes. Ik ben wat, wat vroeger naar mijn, naar mijn mandje gegaan, als ja. het gebruikelijk. Ik heb een paar uur op de bank al liggen pitten, want ik heb. Meestal kijk ik even naar Jeroen Pauw, zeg maar, zo'n we hem elf. Maar uh, bij, tijdens Nielsuur ben ik al uh, op de bank uh, ja, in slaap gevallen. Dan wordt het je naar gaat. Ja, ja. ja, inderdaad. En uh, ik heb, uh, Jeroen Pauw heb ik ook niet meegemaakt. Ja, de herhaling van. Nu, dat is altijd kwart over twaalf, twaalf s nachts. Dan uh, komt Jeroen Pauw nog een keer voorbij. En uh, toen had ik al een paar uur slaap erop zitten. En toen heb ik toch nog eventjes een stukje naar Jeroen gekeken. Ja, kijk ja, jij er ja, wel eens ja. naar, Jeroen? Wie? Of kijk jij liever naar Saskia? Saskia en uh, Jeroen, oh, dat was van vroeger. Nee, ja, dat is van Jaap de hè, Jaap de Haar, die heeft daar een boek over geschreven. Ja. Ja, okay. Hé, hey, we gaan, want in, uh, Toet... Ik zeg steeds Imco, hoe kom ik bij? Toet Spaans, die zit te trappelen, luisteraars... om u te verrassen met het nieuws. En ro, hè, ook, natuurlijk. Ja. ja. Het nieuws bij Wem Zandvoort... Met Doet do Spaans. Ja, um, um, echt ontzettend uh, een nieuwsklappert kwam er binnen vanmorgen. Na twintig jaar radio in Bloemendaal... heeft de lokale omroep Jouw FM besloten te stoppen. Ja. Vol trots en lef hebben wij besloten om geheel in stijl te stoppen. Namelijk op ons oh. hoogtepunt. Meld een woordvoerder van Jouw FM op de eigen website... Nou, dan, krijg ik het besluit vres, dan krijg ik vreselijk ruzie met mijn vriendin als ik op mijn hoogtepunt stop. Echt waar? Goed, het is echt zo'n uitzending hè, vandaag. Ik bedoel, dan probeer ik nog serieus dat nieuws voor te lezen. En dan krijg je dit soort opmerkingen. Het is niet alleen je longen waar het op geslagen is, hè Sharon? Ah, goed, het besluit is tot stand gekomen in overleg met de dertig vrijwilligers die de omroep telt. Jouw FM geeft aan dat het opheffen van de omroep niet noodgedwongen was. Niet omdat we moeten, maar omdat we het zelf willen. Wat ons betreft uniek voor een lokale omroep in Nederland. In de jaren negentig begon de zender als antenne Bloemendaal... en werd later bekend onder de naam AB Radio. In 2011 gooide de omroep het roer om en ging verder als Jouw FM. Ja, ik hoop niet dat het ons ook boven het hoofd hangt, uh, doet, want het is toch een, hoofdzakelijk een, een een financiële kwestie. Steeds meer gemeentes die gaan korter op uh, ja, de omroep bijdragen, althans de kans krijgen. Nou ja, eigenlijk vanuit het Rijk gebeurt dat, want het is nu nog zo dat het Rijk schuift geld toe naar de gemeentes voor de lokale omroep. In de gemeente is dat nu uh, verplicht door te betalen aan de lokale omroep. Maar ja, als het Rijk gaat kort op die subsidies... dan heeft dat automatisch gevolgen voor de lokale omroepen. en uh, ja, Steeds meer uh, regionale omroepen zoals, uh, of provinciale omroepen... zoals RTV Noord-Holland... die zitten natuurlijk uh, als een uh, bok op de haverkist om het van ons over te nemen. Ja, uiteraard. Ja. Maar wij laten ons niet zomaar opzij zetten. Zo is dat. Dan gaan we nog even naar Bennebroek... De regio is naastig op zoek voor opvang, of naar opvang voor de statushouders. Het liefst zonder consequenties voor de wachtlijst voor woningzoekenden. Als mogelijke locaties zijn onder andere al genoemd het terrein van de GGZ in Geest in Bennebroek, het leegstaande verpleeghuis de Boerhaven en misschien het VNU-gebouw in Schalkwijk, het oude provinciegebouw aan de Zeilweg in Haarlem en het voormalige complex de Denneheuvel sint Euphrasia in Bloemendaal. Ook Heemstede zoekt tijdelijke ruimtes voor asielzoekers. Zandvoort streeft er ondertussen naar om de verhoogde taakstelling... voor de huisvesting van de statushouders in 2016 op te kunnen vangen... zonder wachtenden voor sociale huurwoningen te benadelen. Zij zoekt relatief kleine, schalige, sobere huisvesting. De badplaats kan niets betekenen voor grootschalige noodopvang... omdat de juiste capaciteit ontbreekt. Momenteel loopt het systeem vast omdat de AZC's vol statushouders zitten voor wie geen woning beschikbaar is. Gemeenten hebben de taakstelling om hen binnen 14 weken na het verkrijgen van de status onder te moeten brengen. Huisvesting van statushouders is te onderscheiden in reguliere huisvesting en tijdelijke huisvesting. Voor dat laatste heeft de Rijksoverheid een regeling in het leven geroepen, de GZZA, de gemeentelijke zelfzorg arrangement waarmee statushouders in afwachting van de definitieve huisvesting... tijdelijk worden gehuisvest, zodat er meer ruimte komt in de asielzoekerscentra's. In december hoopt Zandvoort kansrijke opties te kunnen presenteren. Nog even het laatste dingetje over de asielzoekers... De vluchtelingen in ieder geval. Die um, zijn overgebracht naar Heemskerk. Hè? Woensdagavond of uh, eind van de middag zijn ze die kant op gegaan. En um, toen las ik gisteravond een verontrustend berichtje... dat de uh, mensen in Heemskerk daar geen dekens beschikbaar hadden voor alle mensen. En ook niet voor de kinderen. Die hebben daar de eerste nacht kou liggen leiden. Ah, dat vond ik heel triest. Maar goed, um, dat was een persoonlijk nootje tussendoor. Dan gaan we naar het weer... Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. De herfst laat zich van de komende tijd van een heel andere kant zien. We krijgen vanaf morgen te maken met een nat en onstuimig weertype. Een zware stormdepressie ten noorden van Schotland heeft morgen ook grote invloed op het Nederlandse weer. Morgenochtend is er veel bewolking en regent het op veel plaatsen. Er staat een matige tot krachtige westen tot zuidwestenwind. In de middag wakkert de wind aan tot vrij krachtig boven het land. Naar hard en stormachtig aan zee zo'n windkracht 7 tot 8. Op de Noordzee gaat het echt stormen. Koud is het niet met maximaal rond 15 graden. S'avonds blijft de westenwind onverminderd doorwaaien... en zouden ook de wadden tijdelijk stormkracht kunnen halen. Vrijdag in de middag en avond trekken ook stevig onweersbuien over het land... Waarbij het kan omberen en zware windstoten kunnen optreden, tot 75 km per uur. En aan de kustgebieden een zware tot zeer zware windstoten worden verwacht, van 90 tot 110 km per uur. En straks gaan we het vooruitzicht erbij uh, halen. Ja, zo danken wij Toet weer voor haar informatie. Het regionale nieuws en natuurlijk ook. Uh... Het weerbericht. Nou, ik hoop dat Sinterklaas morgen bij zijn aankomst in Meppel... Uh, Toet een klein beetje verstoken blijft van slecht weer. We krijgen windstoten en zo. Hè. Dat is, <laughs> ja. Ja dat, uh, ja. dat is leedvermaak. Dit, dit is nee, echt le wel? Dit is leed. Ja. Uh, voor de <laughs> Sorry. <laughs> is voor de, <laughs> de kindjes <laughs> <is voor laughs> ki niet leuk. Uh, Toet, nee, hè? nee, dat is zo. Ik, weet je, echt waar. Ik vind het een, een geweldig feest. Maar er is zoveel... Vreselijke negatieve zooi er omheen dat ik zoiets heb: van Gadverdamme. Ja. Um, ja, vroeger had je dat niet, hè? Die nee. de Zwarte Pieten-discussie en zo. Het was he? gewoon leuk, ah. klaar en het was alleen voor de kinderen. En, ja, goed. Ja, um, weet je wat ik nou ja. van vroeger vind? <laughs> mooi, dat was, was mooi, tijd. Ja, precies. <laughs> Ik denk was die tijd. Die tijd is voor ons te snel voorbij gegaan. Dat gebeurt mij nou ook altijd als ik in een goed restaurant zit. Zo so lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Zo so lekker, zo so lekker echt een primeur hè, vandaag. Ja, ja laat ook, het is Leuk. Le Het is lekker weer, ook in zijn antwoord trouwens. Hè? Ja, absoluut. Ja, allemaal lekker. lekker. Allemaal lekker vanmiddag. Lekker, lekk. Het is helemaal niet goed voor me. Als je mijn buik, die hangt een beetje zo hier op dat mengpaneel. Dus <laughs> dat is helemaal niet goed eigenlijk. Laat maar uit. Jo, kun je het ik geef de dames het woord. Toet, ga je gang. Ja, precies. Dank je wel. Ja, want we zitten hier niet alleen in de studio. Het is gezellig hier. Um, ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Ik hey. ben Even bij de microfoon praten, want ik... ik oh, wacht, jij hebt een zo microfoon 4. Ja, in, dus heeft, dat klopt wel heeft, Ja, maar ze heeft vier, <laughs> ze, ze heeft microfoon 4 gepikt, ja, dat had ik dat niet gezien. zo oh, gauw. Nou, ja. ja, je ja. staat hier ik heb aan. Je nummer 4. Ja. Ja, ja, daar was je. Okay. <laughs> ik ben uh, Marjolein Scholder en ik ben uh, chef-kok en uh, eigenaar van uh, restaurant Daily Chef. Lekker op de zeestraat. Was ja. je er al eens geweest, Charlotte? Nee, je moet toch oh. mijn grote schaamte hebben. Ik, nee, ik, ik heb je eigenlijk nog nooit in Zandvoort gegeten. Nee, ja, een keer uh, bij Oké. Okay. Of in Strandpaviljoen. Ja, nee, Stran dat is dan weer ja. een ander stukje. Nee, kwam... wij, wij hebben er wel gegeten, een mm -hmm. keer. Dat was uh, ontzettend lekker, kan ik je vertellen. En ik had op, uh, uh, op Facebook zag ik een uh, berichtje voorbij komen... dat jullie uh, de meest gewaardeerde restauranten in Zandvoort zijn. Klopt dat? Ja, ja dat klopt. L ja, ja, dat was een, uh, de, de verkiezing van het leukste restaurant... En uh, nee, onze gasten hebben massaal op ons gestemd en uh, de hoogste punten gegeven. Dus uh, daar zijn we onwijs trots op. Ja, bedoel. nou, ja. gefeliciteerd met die status. Ik, ik bedoel. En uh, ik zag dat voorbij komen en ik uh, heb daar meteen op ingesprongen. Zo van: Joh, um, kan je wat leuks aanbieden voor de gasten? -da -da. Ja, zeker. Dat, dat kunnen wij. We, we geven dus twee keer een uh, drie gangen menu weg. Gaal, en dan wow. moeten ze naar jullie bellen. Jij ja, ja, ja, moest wel bellen. Ja, ja, bellen, ja, bellen, de, bellen. De, de eerste beller naar de studio die, uh, die, die komt dan in aanmerking voor een van de twee bonnen. Ja. En uh, het telefoonnummer zullen we er meteen maar ingooien, vind je niet? En dat is 023 uh, 57 303 93. Ben ik dan het telefoonmeisje? <lacht> nee, nee, nee jij mag, mag niet meedoen. Want ik Jammer. <lacht> ik, ik, ik, zit, ik zit paraat, hoor, dames. <lacht> Helaas. Nee, goed. Um, uh, Ladychef. Dus hoe lang zitten jullie daar inmiddels? Al bijna vijf jaar. Hey, we, we hebben, een hebben een de beller. eerste beller, die Heb la la Bella. Die ga ik ook meteen opnemen. Ja, neem maar meteen op. We toet. Cfm, goeiemiddag. FM, op de lunch, op, de, op het diner. Ja. Met wie spreken we? Astrid Molenaar. Astrid Molenaar, nou helemaal gezellig, wat leuk. Ja. Nou, u heeft de eerste bonden te pakken. Nou. We gaan zo meteen uw uh, gegevens noteren, dus blijf even aan de telefoon alsjeblieft. Is goed. En dan gaan we nog even. Ja, ja, leuk hè, ja, dat, ja, dat was de, was de eerste. Nou, ja. ja. wat, snel, wat snel was die mevrouw. Goed hè? Ja, ja. u bent... Uh, u, er u, u, zit, u, u, zit er nog eentje oh, achter. Er komt, er komt er nog eentje. Oh. oh, die ga ik maar even opnemen dan. Ja, doe dat zo Echt? Ja, echt. Hallo. Johan. Hi, goedemiddag. Met wie spreken we? Met Johan. Dag Johan. Kijk, Nou, jij bent voor nummer hier, twee. Wordt druk. Je hebt een, uh, een wond te pakken, jongen. Oh ja, ik hoor vertraging, want ik zit te luisteren via de computer. <laughs> oké. Okay, nou, dat werkt dus ook. Dus je hebt je muis in je hand eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. <laughs> nou, wil je ook even aan de lijn blijven? Dan nemen we straks je gegevens even door is goed. Oké, okay, tot straks. Doei, doei. Nou, dat uh, was dat snel. Dat was snel. Wow, <laughs> oh dan nooit zo snel iets gegeven. Ik hou de Bellen ja. gewoon even in de uitzending, kunnen ze even gezellig meeluisteren en ook meepraten als ze het moeten. Want als ik dat allemaal weer, die knopjes ga zetten, ja, loop ik misschien mis, weer het risico nee. dat, dat, dat, ze weer, dat het misgaat en zo. Dus ik, ja, precies. Moet, ik moet duizend handen tegelijk hebben nu, luisteraars. Dat is ongelooflijk. Ben ik nou in de uitzending? Ja, ik ben, ja hoor. Ik ben nog je, bent, je bent er gewoon nog steeds ja, bij. Dus, ja, hoor. dus, dus ja, het ja, is hier van ja, dat is zo gezellig, dus ik zou zeggen: als je wat te melden hebt of je wil wat roepen, uh, meng je vooral in het gesprek. Geld voor allebei de bellers. Jullie zijn allebei nog online. Oké, okay. <laughs> maar goed, misschien. Uh, we, uh, want er heb net zeg maar één ja, iemand voorgesteld. Uh, dus we zijn met, met veel meer in de studio. <laughs> ja, ik ben uh, Jessica. Ja, ik, uh, ik ben zitten, ik ook eigenaresse van Les. Oh. Ik zie nog iemand zitten. Johan, ja? praat er doorheen. Oh ja, <laughs> hij, hij zit het via de webcam. Ziet oh. waar, waar, waar is de webcam? Daar hangt er eentje. Zwaar ja. ja. En daar. Oh, Sinaars! Oh, ja. yeah. yeah. <laughs> Helemaal goed. <laughs> maar goed, jij bent ook eigenaresse. Ja, Lady Chef ja. bestaat uh, in dit geval uit twee, uh, twee mensen. Lady Chefs eigenlijk ja, dus. Ja ja eigenlijk ja ja, ook ja. ja. ja. ja. maar um, um, leuk jullie hebben dus die uh, bonnen die uh, voor een driegangenmenu ja en uh, dan is het echt naar eigen keuze of hebben jullie daar een uh, speciaal menu voor bedacht of? Uh, ja. nou Marjolein is, is nogal een, uh, een, een vrouw die, die, die nog wel eens op het laatste moment kan veranderen <lacht> <lacht> ja ik ook met het gevoel hè ja. en uh, dus wij hebben eigenlijk altijd uh, twee keuzes voor en uh, vis of vlees of vegetarisch en een uh, een heerlijk dessertje. Ja, Doet je! Klinkt helemaal goed, hè? Ja, Ja, Zijn, zijn, er, nou bij, zijn, er, zijn er nou bij onze Belks uh, ook vegetariërs bij? Of, of, uh? nee, hoor, nee, hoor. Oh, gelukkig. Oh, oh, <laughs> nee, nee. Nou, leuk, hè? Zo'n zo drukte. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, gezellig. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie dat zelf eventjes zijn komen vertellen en melden. En, uh... ja, we zijn er ook onwijs trots op. Dat hebben we hebben ja, al, ja. al vijf jaar heel hard al voor gewerkt. En ja. we willen ons. We hebben ook al op Facebook gedaan, maar we willen onze gasten vooral heel ja, erg ja, bedanken. Ja, ja. Ja. Dat en ook we... namens Elvira. het is onze leerling, eigenlijk meer dan onze souschef. Yeah. Ja, ja, okay. ook, ook super blij, Dus ook bedankt ook namens Elvira. Ja, ja. Nou, heel ja. leuk. Ja, ja. Voor onze gasten natuurlijk voor de, ja, voor de fantastische hoge waardering die we hebben gekregen en dat we al vijf jaar natuurlijk in Zandvoort een uh, restaurant hebben. Lekker hè? Dankzij onze gasten. Ja, ja heel fijn. Even nog een vraag aan onze bellers. Eten jullie hier vaak in Zandvoort of ga je, wijk je ook wel eens uit naar de regio? Nee, nee, ik dan. eet altijd in Zandvoort. Ik Kijk. Eet ook als ik uiteet, ga dan eet ik in Zandvoort. Echt waar? Ja, waar? Geweldig. Nou, fantastisch. Leuk. Hard, hard voor de zaak, zoals dat ja, heet. Precies. He? Ja, fantastisch. Nou, gefeliciteerd Mooi. hoor, jullie twee. En wij gaan zo even de uh, gegevens noteren als Sharon weer een plaatje opzet, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik ga. Uh, uh, ik wou eigenlijk vragen, als ik dan uh, honger heb, mag ik dan bij jou? Ja. <middels> oh.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 Ja, de rij. Uh, ik hou een kamer voor je vrij. Nou, uh, ik weet, een restaurant hier in Zandvoort, daar houden ze een tafeltje voor je vrij, toch? Ja, twee stuks. Twee stuks. Sowieso. Ja. Maar <laughs> ja. ja. misschien gaan ze samen wel. Maar ja. Maar, je weet het uh, niet. Want. Oh, het uh, uh, ja, wie ja, weet. Ik vind het zo gezellig dat jullie hier gekomen zijn, waarvoor natuurlijk al in de eerste plaats bijzonder uh, onze dank. Maar ja. vertel nog heel even iets over jullie restaurant. Waar, uh, waar is het gesitueerd en. en uh, Vertel nog eventjes wat ervan. Uh, we zitten in de Zeestraat. In de Zeestraat. Dus nummer 38. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat is echt, nou, 20 meter vanaf het station. En jullie zijn elke dag open? Nee, maar maandag, maandag. Maandag, maandag zijn we er. Maandag gesloten. Nee, dus, nee. En uh, open vanaf hoe laat? Vijf, Vijf uur. uur. Vijf uur. Tot... Geweldig, een koor. Ja. Ja. Leuk, leuk, leuk. Bij de oranje vlaggen. Ja. Ja. Ja. Door de Zeestraat fiets, loopt, uh, rijdt. Bij de oranje vlaggen. Zit er zijn. tussen de Brugstraat en de Stationstraat in? Want dat weet ik niet. Of zit hij er nog voor? Ja, tussen de... de Haltestraat en de nee, Brugstraat? Nee, tussen de, de Kippentrap Brugstraat. en de Brugstraat. Oh, de Kippentrap en de Brugstraat. Ja. Nog ja. een kleiner stukje. Ja, perfect. Dan weten we Nou, waar wat fantastisch. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door. Hè? toch? Ja, Lady Chef, <laughs> absoluut. Ah. Ja, dank jullie wel. Ah. Zeker weten. <laughs> ja, jullie ook bedankt. Nou, heel, gra heel graag gedaan. Daar zitten we natuurlijk voor. En dat, uh, dat vinden we zelf ook heel gezellig. Toet! Yes. Ik heb nog wat Westenwind voor jou. Oh, nou, lekker nog meer. En daar moeten wij mee uh, afsluiten het eerste uur. Ik word al zo uh, druk van al die winden, joh. Ja. <lacht> Hoezo? Heb je, heb je hasen? Heb dat je haset gezeten? Zo ja. fout. Ruide wonen. <lacht> ah, nou, goed. Dit is Dana Winner. Zij komt uit het zuiden van. Uh, <lacht> uit het zuiden, dat wil zeggen uit, uit uh, Vlaanderen. Het is een Belgische, maar uh, ze zingt prachtig. Aanze. De dames zitten mee te grieven. Maar wel leuk hier vanmiddag hoor. Gezellig. Nog verenigd en versterkt. Nu ik alleen hier langs het strand loop. Waar de zee de kustlijn vindt. Ben ik vervuld van jouw mijn liefste. En nu smeek ik de waarheid. De laatste seconde weg voor reclame, nieuws en reclameluisteraars. We zijn zo nog een vol uur bij u terug. Dus blijf luisteren naar het antwoord. Tot zo.